Gehaald, die rots. Idioot, kom terug. Sta hier nou als een gek te schreeuwen? Is er waarschijnlijk ergens achter je rot te lachen? Jonas! Je mag je, wat mij betreft, rotlachen als je maar niet probeert om naar die rots toe te zwemmen. Ik sta hier voor gek, heus. Ik sta hier voor de rest van mijn leven belachelijk te maken. Die kunnen nog jaren om lachen, dat beloof ik je. Samen om lachen, joris. Harder dan ik! Zou dat die prachtig zijn? Is die idioot nou? Komt u me hier opeens lastig vallen terwijl ik hem al lang vergeten was? Een bezieltje? Paniek? <laughs> ik wist niet dat ik dat nog in huis had. Laten we eens wel slapen op die rots vanaf. Want weer terug? Nee, dat haal ik niet meteen. Dat ding is trouwens niet zo gek ver weg. Hoewel, zoiets in de praktijk natuurlijk tegen kan vallen, heb ik wel eens gehoord. Want eerlijk is eerlijk. Die rots komt niet veel dichterbij. ben je nu een aardig poosje aan het zwemmen Niet Niets aan de hand. Toen Nindberg tien uur gevlogen had, dacht hij op, nu gaat het mis. En toen was hij er nog lang niet. Niet eens al van weer. maar. Wat je denkt heeft er nooit veel mee te maken. Wat je voelt eigenlijk ook niet. Nee, wat je doet. Dat schijnt om de een of andere duistere reden je leven te bepalen. En nou zwem je naar die rots, of je wilt of niet. Tuurlijk wil je. Anders zou je het gewoon niet doen. Het is tenslotte je eigen wil. Hoewel dat het eigenlijk helemaal niet bestaat, je eigen wil. Ben je gewoon zelf? Ik bedoel maar, mijn wil en ik, dat zijn dezelfde. <lacht> Wauw. Well, filosofie in het water. Die moeten wel... kinderlijk en onschuldig zijn. En die overhoots maar niet dichterbij komen. Heeft Simon je misschien maar wat onzin verteld? Dan zou dat verschrikkelijk onaardig van hem zijn. Maar een bekwame, goed doordachte, volmaakt uitgevoerde schoonslag bezit ik toch. Blij de gedachte in evenwichtige baan. Geen paniek, geen verschrikkingen. Met dergelijke gelijkmatige bewegingen. In alle rust en vrede met de wereld en met mezelf zwem ik naar een lot die het verdiktigt erbij te komen. Mijn vingertopjes en een beetje moeten worden. nauwelijks merkbaar. Nou, dat zou ik me zenuwachtig maken. Kijk eens dat, in het water ben je nooit alleen. Want kijk, je beweegt niet. Je drijft hier ergens in de Middellandse Zee. En je bent waardelijk niet alleen. Als dat geen mysterie is... Wat zit je er nou? Je echtgenoot zwemt op dit moment naar een rot die nou men weet er nog nooit door een zwemmend mens is bereikt. Toch je jij soms ook hem. Ach, pas niet. Ja. Echt waar, echt waar. Je lijkt op hem. Hoewel, jij bent een stuk lelijker. Alleen al... Alleen al omdat je dat zelf niet zo vindt. En alleen al omdat hij dat ook niet vindt. Wat... En wat heb jij vroeger toch allemaal met hem uitgesproken. Nou, dat is een mooi moment om over te beginnen. Vijf jaar ouder. moet een reus voor hem zijn geweest. Onaantastbaar, ongelaakbaar. mooier dan superieur. Wie je wekken bepaald? Hij zwemt naar die rots. Hij doet iets onmogelijks. En jij zit daar maar alsof... Alsof, als... alsof, alsof er niks aan de hand is. Nee, nee, zo erg is het niet. Echt niet. Ik, ik, ik kan maar Alleen niet zo erg, helemaal niet, als ik eerlijk ben bewegen. Ik zit hier maar in, wat is gebeurd? Wat moet ik ervan vinden, wie zal het me zeggen? Dat dacht je? Zullen jullie straks de moed opgeven en rustig terugzwemmen? Wie kent hem beter, jij of ik? Niemand kent een allemaal. Ik is er nou te lachen? Die onzin van jou. Die brave jury is een hele leven zorgelijk gestemd door de dingen die jij me wijsgemaakt. Vergiftigd, vermorzeld, niet. Ga, ga zo maar door, jij weet er meer van. Moet je nou eens kijken, zo'n zo grote mooie kerel. Man. steek een mes in je want zijn bind vleugels onder je achterwerk als je nou per se wil ontvluchten. Ja, dat doodgaan en jij. Zo slim is jeus niet. Je te doen me doodgaan. Alle levende wezens. Wat zou ik zeggen? Ach, je baas het weer. Laten we het hopen. Ik ga weer op het stand en roepen. Ik ben alleen bang. Als hij het hoort, komt hij zeker niet terug. Berenbootje ging uit varen Met zijn schipje naar zuid laren De weg was recht, de weg was krom Nooit kwam berenbootje hier om een prachtig liedje was toch. Daar heb ik nou echt helemaal niets van. Een zieke pitje. En Simon kon het zo mooi zingen. En mij maar aankijken. Wat een prachtige avonden waren dat toch. Het later de bed en ik mocht heen. Nu bleef ik toen wakker liggen. Tot hij kwam. Want hij kwam altijd. Op dat punt was hij erg betrouwbaar. Die woorden nooit weer om. is een opwinding dat wij niet eens precies wist wat het betekende. Leuk was het vast. Akelig, dat heb je Simon vaak horen zeggen. Hij deed niet veel anders. Hij vond het zo'n lekker sloomboer. Het werd natuurlijk een beetje vermoeiend op de duur. Op alles wat je vroeg hoorde je, akelig. En je vroeg hem wat, moet de jongen toch half doof van geworden zijn. Iedereen werd er trouwens dol van. Dat arme mens werd er helemaal ziek van. En niet zo'n beetje ook. Maar geen nee. Nee, na een week was hij al dood. En jij hem maar schuldig voelen. Wat natuurlijk nergens op sloeg. Bleef die man opeens achter met twee flinke jongens. Zo zei iemand het. Twee flinke jongens. Niet te geloven. Maar ja. Iedereen was nog te veel in de rouwstemming. Om het echt amusant te vinden. Om de dood mag je niet lachen. Schriftelijk ongepast. Dat waren ze zwaar. Simon lachte ook helemaal niet. Hij was zelfs een beetje bleek. Had hij niet moeten doen. Want daar werd ik... helemaal akelig van. Hij was er eigenlijk altijd. Die rare Simon. Hij is er altijd wel. Hoe de mensen er ook uitzien. Belazeren je niet. Allemaal vermommen van zingen. Stuk voor stuk spelen ze het spelletje mee. Ik ook natuurlijk. zeker. Ik kijk wel mooi uit om het te laten kennen. Maar die rotsen nou zien. Maakt nou echt helemaal niet speciaal. Door de moedige. En geruststellende inmeren. Die daarin alle geduld. En zeker van mijn slaag om licht te wachten. Joris! Ik sta hier! Kom terug! Ik wil je omhelzen, werkelijk! Ik wil helemaal niets liever! Ik wil je tegen mijn borst drukken! Dooddrukken, bijna. Begrijp je? Ik zeg bijna. Dat is het, Joris, de ware liefde. Bijna dooddrukken. Niet helemaal. Zo'n enorm verschil. Dat andere is toch veel te echt, jongen. Daar worden we nog allebei niet wijzer van. Sta je hier nou uit de sloven. Ja, er zitten nog helemaal geen vleugels in je kont en je hersenen zijn prima in orde. Joris, alles is toch liefde? Wat is er nou nog meer? Als jij stottert, Joris, dan is dat liefde. Als ik je bijna keel, dan is dat raszuivere liefde. Onvermengd, gruwelijk, kaal, weerzinwekkend, naakt, doodgewoon op iedere markt. Te verkrijgen, liefde. Maar niet heus.